5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En zo in het NOS Radio 1 journaal hopelijk het nieuws over de eindexamens en meer over de aangifte tegen Lionel Messi, de sterspeler van Barcelona. Nu het NOS Journaal Renate Evers. De scholierenorganisatie Lax wordt overspoeld met telefoontjes van bezorgde en boze scholieren en ouders. Ze weten nog steeds niet wat er gaat gebeuren met hun eindexamen. Volgens voorzitter Barendrecht vinden veel scholieren dat het besluit van de onderwijsinspectie veel te lang op zich laat wachten. Ja, die mensen zijn vooral boos. Die zijn echt gewoon boos. Uh, sommige mensen verwijten het lax ook dingen. Ja, het lax staat er natuurlijk volledig buiten. We zijn er juist om, uh, om de scholieren te ondersteunen. Uh, maar ja, het is. Uh, het is nog steeds afwachten. Ja, het is ook te gek voor worden dat we zo lang moeten wachten. Dat scholieren zo lang in de stress zitten. In zo'n periode.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 Dat kan natuurlijk niet uh, op deze manier. Dit kan echt niet. Dat waren de Kamerleden Roemer van de SP, Schouw van D66 en Mulder van het CDA. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg zei dat ze niet betrokken was... bij het mogelijk weren van Wilders. Willem Holleder blijft de komende 30 dagen vastzitten. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Hij wordt verdacht van afpersing. Twee andere hoofdverdachten, Dick V en Denny K... blijven nog zeker drie maanden in voorarrest... Holleder is een van de tien verdachten in een groot onderzoek... naar witwassen, afpersing en zware mishandeling. Hij zou de hoofdverdachte hebben geholpen. Het gaat iets beter met Nelson Mandela. Volgens president Zuma van Zuid-Afrika reageert de voormalige anti-apartheidstrijder... goed op zijn behandeling en gaat zijn gezondheid er iets op vooruit. Zuma zei in het parlement dat hij blij is met de ontwikkeling... na een paar moeilijke dagen. De afgelopen dagen werd de gezondheidstoestand van Mandela... steeds omschreven als ernstig, maar stabiel. De 94-jarige Mandela werd zaterdag met een longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Pretoria. Oud-premier Van Acht heeft voor het eerst na ruim 30 jaar weer in de Tweede Kamer gesproken. Hij mocht als initiatiefnemer van het burgerinitiatief Sloop de Muur... een inleiding geven over de muur die Israël bouwt aan de grens met de westelijke Jordaan-oever. Van Acht vindt dat de internationale gemeenschap de plicht heeft om actie te ondernemen tegen Israël... dat volgens hem met de bouw van de muur een vergrijp pleegt tegen de conventie van Genève. Van Acht bij het begin van zijn reden. ...wil mij veroorloven hieraan als persoonlijke noot toe te voegen... ...dat het voor mij een bijzondere ervaring is... na ruim dertig jaar Slans vergaderzaal opnieuw te betreden... ...nu zonder sterren en strepen... ...en in een naar ambiance en allure gans andere locatie. Van Acht verliet de Haagse politiek in 1982... Premier Rutte bezuinigt zelf niet. Dat zei hij tijdens een persconferentie met 300 kinderen... georganiseerd door het Jeugdjournaal en het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Ik verdien eerlijk gezegd een heel goed salaris. Dus daar ben ik heel blij mee, iedere maand. Dat ik voor wat ik heel mooi vind om te doen ook nog geld krijg. En het is ook nog een heel goed salaris, dus ik hoef zelf niet te bezuinigen. Maar ik realiseer me dat dat ook niet geldt voor heel veel andere mensen. Op de vraag wat hij leuk vindt aan zijn vak... antwoordde hij dat hij het oplossen van problemen super gaaf vindt. Het mooie van premier zijn is volgens Rutte dat je veel mensen ontmoet... bijvoorbeeld als je een bedrijf bezoekt en dat je dan ook de portier kan spreken. Het weer. Lokaal valt er een bui en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Het is 20 tot 24 graden. Vannacht trekt meer regen over het land en is het met 16 graden erg zacht. Morgen trekt de regen weg en wordt het droog, maar later neemt de kans op regen weer toe. Het wordt dan zo'n 20 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dan krijgt u de verkeersinformatie, John Sohoka. Met 58 kilometer is het een vrij normale avondspits. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Een paar lange files door ongelukken. Zo staat er op de A6 richting Lelystad. Tussen Almere buiten Oost en Lelystad 10 kilometer na een ongeluk. En op de A12 de laag Utrecht. In beide richtingen bij, richting bij Woeren staan files van 10 kilometer. Op de rijbaan richting Utrecht is een auto over de kop gegaan. Op dit moment is de politie bezig met een onderzoek. Nou, er zijn de twee rijstroken dicht. Rijdt u nog in de regentraad. In Haag, dan kunt u het beste omrijden via Amsterdam. En het verkeer vanuit Rotterdam onderweg naar Utrecht kan beter omrijden via Gorkum. En op de A58 breed daar richting Bergomstzoom. Daar staat door een ongeluk tussen Kropende Stok en af het Wouwse Plantage 3 kilometer. KPN introduceert KPN 1. De 1 een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet in één oplossing die meegroeit of krimpt met uw bedrijf.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 Zeven minuten over vijf. Het gaat iets beter met Nelson Mandela. De Zuid-Afrikaanse president Zuma maakte dat bekend in het parlement. I'm happy to report that Madiba is responding better to treatment from this morning. Applaus van de parlementsleden hiervoor. De 94-jarige Mandela ligt sinds zaterdag in het ziekenhuis... met een ernstige longinfectie. Correspondent Ellis van Gelder in Johannesburg. Alice, ja, de, hij reageert, het gaat iets beter. Hij reageert op de behandeling. Um, heeft Suma verder nog iets over zijn toestand toegelicht? Ja, wat hij eigenlijk verder zei is dat het inderdaad een paar moeilijke dagen geweest zijn. Dat bevestigde hij wel. En uh, ja, dat hij blij is met de vooruitgang. Maar vooral ook dat Zuid-Afrika ook wel verder moet gaan bidden voor Mandela. Ja, want beter is hij nog lang niet. Is, is Zuma bij Mandela op bezoek geweest nog onlangs? Nee, voor zover we weten is hij er nog niet geweest. Zuma is nu dus in de Kaapstad inderdaad, in het parlement voor andere politieke verplichtingen. En wel zou Zuma gisteren persoonlijk het medische team van Mandela hebben ontmoet. En die zou hem ja nou op de hoogte houden. Zoema's woordvoerder heeft al wel gezegd dat Zooma wel van plan is om bij Wandelen op bezoek te komen. Maar dat hij ook het medische team de ruimte wil gunnen om hem te behandelen. Ja, en ook dat eerst de familie bij hem langs zou kunnen. Ja, voordat de president daar uh, is en er staan ook nog heel veel mensen voor de deur denk ik bij het ziekenhuis die niet naar binnen mogen. Ja ongelooflijk veel. Ja, eigenlijk met de dag uh, groeit het aantal lokale en uh, internationale journalisten op uh, de stoep bij het ziekenhuis. Ja, juist ook wel omdat er zo weinig informatie naar buiten komt... hopen ze dan toch daar ja, te zien dat er bijvoorbeeld een familielid naar binnen gaat... of ja, ja, straks dan hopelijk ook uh, meneer Zuma die daar op de stoep staat. Goed, um, dankjewel Alice van Gelder voor jouw uh, bericht vanuit Johannesburg. Het gaat dus iets beter met uh, Nelson Mandela... maar nog niet, uh, goed, nog niet goed genoeg om ook de president te ontvangen, Zuma. Dan uh, gaan we praten over Turkije. Ik zeg erbij, we zijn in afwachting van nieuws over die eindexamens. Er zou ieder moment een persconferentie kunnen beginnen in Den Haag. Het is nog niet zo ver. Uh, we zitten er uiteraard bovenop. Eerst praten we daarom over Turkije. Het Europees Parlement is bezorgd over het geweld van de Turkse politie... bij de demonstraties in Istanbul de afgelopen dagen. Ze uiten die zorgen in een resolutie die het Europees Parlement heeft aangenomen. In Straatsburg is PvdA-europarlementariër Emine Boskoert. Goedemiddag. Uh, goedemiddag mevrouw Carazzo. Er ging daar nog een, een debat aan vooraf of was iedereen het wel snel eens over die resolutie? Wij hadden vandaag uh, het debat, dat is eigenlijk net afgelopen. En de resolutie wordt morgen gestemd. Wordt maar morgen hij gestemd. is er al, hij ligt er al. Ja, ja, en er is ook een meerderheid toch voor, begreep ik. Ja, uh, dit is een gezamenlijke resolutie die uh, langs de verschillende fracties is geweest. En er is nu overeenstemming over een tekst. Ja, en uh, werd er nog lang over onderhandeld? Hoe het geformuleerd moest worden? Nou, uh, uiteraard is er over onderhandeld. Zo gaat het altijd. Maar uh, eigenlijk was er wel een redelijke eensgezindheid. Uh, het gaat natuurlijk over het verdelen van het uh, veroordelen van het excessieve geweld. Uh, de grondrechten die beschermd moeten worden. En Turkije die toch echt vooral. Uh, moet uh, zorgen dat daar de, de burgerrechten, vrijheid van meningsuiting... vrijheid van demonstreren, goed, uh, goed beschermt... in tegenstelling tot wat er nu gebeurt. En als dan zo'n resolutie morgen formeel is aangenomen... wordt die dan naar Turkije gestuurd... of naar de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie? Wie, wie moet daar dan vervolgens iets mee? Uh, nou, hij wordt inderdaad naar de Turkse regering en het Turks parlement gestuurd. Uh, absoluut. Maar vandaag is het debat natuurlijk ook gevoerd samen met de hoge buitenlandvertegenwoordiger. En de commissaris die verantwoordelijk is voor uitbreiding. Dus iedereen zat bij elkaar. En het gaat erom dat zij ook een steun in de rug krijgen van het parlement. Om verder te gaan, juist met het op de agenda zetten van de gevoelige kwesties. Waar het gaat om mensenrechten. En waar Turkije gewoon beter moet presteren. Want u heeft het over, over de uitbreiding, die gesprekken van Europa met Turkije over toetreding, dat vlot volgens mij al jaren niet. Uh, hebben die gebeurtenissen van de afgelopen dagen nog, nog invloed... wat u betreft daarop? Nou, uh, Turkije moet, die, moet natuurlijk uh, absoluut op deze grondrechten uh, vooruitgang maken... Uh, als dat niet gebeurt, uh, dan kan er geen sprake zijn van toetreding. Maar goed, dat is natuurlijk al iets wat langer op de agenda staat. Het moet nu prominenter op de agenda. Want de Europese Unie moet in de gesprekken het vooral in, in, in eerste instantie hierover hebben. En bij de Turkse regering zeggen van... hierop moet vooruitgang komen en hierover moet onderhandeld worden. Want tot nu toe... Zijn de officiële onderhandelingshoofdstukken hier niet over geopend? En dat maakt dat je veel minder invloed hebt. Dus we moeten met elkaar in gesprek blijven. Want we moeten de, demo de mensen die demonstreren voor vrijheid van demonstratie. ...vrijheid van meningsuiting, die moeten we vooral niet nu in de kou laten staan en de rug toekeren. Want waarom wordt er tot nu toe dan niet uh, gesproken over dat optreden van de politie, over de mensenrechten uh, schendingen in Turkije? Is dat omdat dat een te heet hangijzer is, of wil Turkije daar niet over praten, waarom stond dat tot nu toe dan niet hoog op de agenda? Jawel, er wordt wel degelijk over gesproken... maar de formele onderhandelingen zijn daar niet over geopend. Uh, die zijn vooralsnog geblokkeerd in de Raad. En daarom moet maar door wie dan? Waarom mogen... gebeurt dat dan? Uh, nou, een aantal landen willen die hoofdstukken niet openen. En ik zeg, en dat zeg ik al langere tijd... dat juist die hoofdstukken geopend moeten worden... zodat je Turkije dwingt wetgeving aan te passen... dwingt dat te implementeren, want dan alleen kan je er uh, heel erg veel druk achter zetten... dat dat zo spoedig mogelijk verbeterd wordt en veranderd wordt. En welke landen zijn dat die dat geblokkeerd hebben tot nu toe? Uh, nou, in de eerste plaats is dat Cyprus die dat uh, blokkeert. Uh, en uh, dat maakt het moeilijk, omdat je om die hoofdstukken te starten... moet je alle lidstaten op één lijn hebben... en toestemming geven om over die hoofdstukken te onderhandelen. Ja, en zal, en zal, hoofdstuk... zal de gebeurtenissen van de afgelopen dagen... Hè, die gebeurtenissen, zal dat iets veranderen bij Cyprus, denkt u? Ik hoop het wel. Uh, het gaat om, uh, om een onderwerp... wat we allemaal belangrijk vinden. Mensenrechten, uh, die vrijheid. Vandaag hebben ook uh, die collega's uh, van zich laten horen dat uh, wat nu gebeurt in Turkije absoluut niet kan. Dus denk ik dat de volgende stap zou moeten zijn... dat daar ook uh, dat hoofdstuk gedeblokkeerd wordt... en dat er daadwerkelijk met Turkije echt over gepraat kan worden. En dan is natuurlijk de vraag... trekt premier Erdogan zich daar iets van aan? Want minister Timmermans bijvoorbeeld... die heeft het geweld ook al veroordeeld. Um, da dat ging daarna door. Ja, niet dat ik denk dat minister Timmermans hem aan een touwtje heeft... maar de vraag is natuurlijk wel of het iets uitmaakt wat, wat Europa zegt... Uh, het maakt zeker uit wat Europa zegt. Turkije is een land dat in toetredingsonderhandelingen is met uh, Europa. En uh, er wordt wel degelijk naar geluisterd. De vraag is alleen, uh, wat betekent het op de korte termijn? En uh, er zijn uh, al heel veel... Uh, hè, de commissaris van uh, Uitbreiding is in Turkije geweest. Die is er meteen naartoe gegaan. Uh, er zullen absoluut nog heel veel gesprekken plaatsvinden. En het is nu ook aan Erdogan... Uh, om te zorgen dat er wat meer verbinding komt... en zorgt wordt dat de, dat de boel weer rustig wordt... en er op een goede manier mee om wordt gegaan. Want de meerderheid heeft gewoon een belangrijke taak om minderheden en om groepen die anders erover denken, ook te betrekken bij het politieke proces. Want het gaat niet alleen maar om het stemmen met verkiezingen om de zoveel jaar. Het gaat erom dat in het leven van elke dag... Uh, de burgers van Turkije gewoon hun vrijheden hebben. En of je nou gelooft of niet gelooft, of uh, van allerlei dingen... Uh, dat je gewoon die vrijheid hebt om dat in een democratie wat Turkije is... Uh, te kunnen uitoefenen. En dat is de boodschap die vanuit het Europees Parlement... richting Turkije gaat. Ik dank u wel voor uw toelichting, mevrouw Emine Boskoert. Dag, PvdA-europarlementariër. Het was wel even een bijzonder moment vanmiddag in de Tweede Kamer. Want oud-premier, Dries van Acht, de eerste CDA-premier... Eh, die was uh, in de Tweede Kamer. Hij sprak de volksvertegenwoordiging toe. Dat deed hij voor het eerst sinds hij in 1982 het premierschap neerlegde. Nou, het ging uh, op de van hem bekende bloemrijke wijze. Wil mij veroorloven hieraan als persoonlijke nood toe te voegen... dat het voor mij een bijzondere ervaring is... na ruim dertig jaar Slans vergaderzaal opnieuw te betreden... nu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 Nou, de nieuwe Tweede Kamer. Uh, Wilco Boom van Acht was terug na meer dan 30 jaar. Ja. Uh, wat, wat was de reden? Nou, vannacht is het uh, boegbeeld van het comité Sloop de Muur. En dat is een organisatie die actie voert tegen de muur die Israël uh, negen jaar geleden heeft gebouwd. En nog steeds bouwt om zich te beschermen tegen aanslagen door Palestijnen. Nou, het comité heeft uh, 65.000 handtekeningen verzameld om de Tweede Kamer over die muur te laten debatteren. En dat debat dat wordt op dit moment gevoerd. En Dries van Acht die mocht daar namens het comité uitleggen waarom zij vinden dat die muur weg moet. En van Acht pleitte voor het instellen van sancties tegen Israël... omdat het de uitspraken van het internationaal gerechtshof tegen die muur aanhoudend aan zijn laars lapt. De conclusie kan niet worden ontkomen dat de staat Israël moet worden genoodzaakt... zich te schikken naar het internationaal recht. En een ruim repertoire aan sanctiemiddelen staat daartoe ter beschikking. Er zijn vele lijstsancties beschikbaar. Militaire samenwerking kan worden beëindigd. En van een verdere intensivering van, intensivering van bilaterale betrekkingen met Israël kan al helemaal geen sprake meer zijn. En Wilco, uh, Van Acht had natuurlijk als premier doorgaans een meerderheid. Uh, dit pleidooi voor sancties tegen Israël. Heeft hij heeft daar een meerderheid voor kunnen vinden in de Kamer? Uh, nee, dat uh, zit er niet in, hoor. Uh, ongetwijfeld tot uh, teleurstelling van hemzelf en zijn comité natuurlijk. Kijk, de linkse partijen in de Tweede Kamer... die zijn wel te porden voor uh, sancties of in elk geval maatregelen tegen Israël. Juist omdat het aanhoudend het internationaal recht schendt... door die uitspraken van het internationaal hof aan zijn laars te lappen. En ook nog eens omdat die muur voor, voor 80... 85 op Palestijnse grond staat... en omdat Israël maar doorgaat met het bouwen van nederzettingen... in de bezette gebieden. Dus zij met hen valt er wel over te praten over maatregelen tegen Israël. Maar de christelijke partijen in de Tweede Kamer en de VVD... en ook de PVV, die kiezen als het om het Midden-Oosten gaat... overwegend de kant van Israël. Nou, daar hebben ze verschillende argumenten voor. De muur is niet bedoeld om Palestijnen te pesten... maar om Israëli's te beschermen. Dat gaat ook heel goed met die muur... want het aantal aanslagen is enorm afgenomen... Um, ook dat Israël zich moet kunnen verdedigen tegen aanvallen van buitenaf. Nou, en die partijen, die christelijke partijen, VVD, PVV... die hebben door de jaren heen een kleine, maar stabiele meerderheid... in de Tweede Kamer en die is ronduit tegen eenzijdige acties. En daar heeft ook het actiecomité Sloop de Muur... ondanks de inzet van Dries van Acht vandaag niks aan kunnen veranderen. Welke Boom was dat vanuit Den Haag. Dan de ANWB, de verkeersinformatie, John Sohoka. Het is nog een normale avondspits, 65 kilometer. Alleen niet voor het verkeer op de A12 Den Haag naar Utrecht. Richting Utrecht zat namelijk 13 kilometer tussen Rewek en Boorden. Bij Boorden is een auto over de kop gegaan. En de politie is op dit moment bezig met een onderzoek. Daardoor zijn bij Boorden twee rijstoken dicht. Op de andere rijbaan staat 9 kilometer file. Verkeer in de regio Den Haag onderweg naar Utrecht... kan beter omrijden via Amsterdam. En verkeer vanuit Rotterdam richting Utrecht... kan beter omrijden via Gorken. Het wacht is op uh, nieuws vanuit Den Haag over de eindexamens, of die uitslagen uh, morgen komen, of ze geldig zijn ook, of er iets over moet gedaan worden of niet. Uh, daarover uh, is overleg geweest met de onderwijsinspectie. We zouden binnenkort wat kunnen verwachten van staatssecretaris Dekker. In de tussentijd gaan we naar Jeroen de Jager, onze verslaggever. Die is op het college in Pijnakker. Jeroen, hoe is het daar met het geduld? Nou, rustig aan uh, Lucette. De leerlingen die zijn allemaal naar huis uh, nu. Die uh, een deel heeft gehoord dat ze geslaagd zijn. Een paar hebben gehoord dat ze gezakt zijn. En het grootste deel is naar huis gegaan zonder te weten wat nou de einduitslag is. Die hebben wel hun cijfers voor de andere vakken gekregen. Die hebben ook uh, uh, een indicatie van wat ze moeten halen voor economie om geslaagd te zijn. Maar ja, uiteindelijk uh, weten ze het dus niet. En staan hier nog een paar docenten en de examen, uh, uh, uh, hoe heet dat, secretaris, die staat hier te wachten... die heeft wel een berichtje gekregen, dat? Nee, nog helemaal niks. Oh, nog, nog, nog We helemaal niks. Ze nee. wachten nog steeds. En iedereen hoopt op, op vijf uur, uh, zegt de locatiedirecteur Sven Zouderwijk dan. En, en wat, wat denkt u dan als het weer later wordt? Ja, dat, dat ze zich weer niet aan de afspraak houden. En, en dat is weer niet aan de afspraak. houden? Nou, we, we hebben al een paar keer meegemaakt dat uh, er dingen gezegd zijn uh, over de communicatie. die net weer niet uitgevoerd werden zoals het gezegd is. Er uh, uh, is beloofd dat eerst met de scholen gecommuniceerd zou worden over deze zaken. Dat is uh, uh, de, gisteren ook niet gelukt. En dat is gewoon heel vervelend, want wij krijgen wel uh, ouders die bellen. en die uh, gaan vragen: uh, dingen gaan vragen die wij officieel nog niet weten. Ja, dus jullie raken een beetje gefrustreerd van die onderwijsinspectie of wat? Nou ja, of het een de onderwijsinspectie is of van de, uh, van de combinatie tussen uh, staatssecretaris en onderwijsinspectie. Dat weet ik niet. Ik weet niet wie deze keer verantwoordelijk is voor ja. de communicatie. Maar degene die verantwoordelijk is, laat het even afweten. Momenteel. We blijven hier wachten in ieder geval tot we definitief weten wat het gaat worden. Maar er is wel een kleine indicatie hier. Ze moeten gewoon bij jou in de buurt blijven uh, of de radio ja, blijft nee, wij luisteren. wij kunnen dingen gaan interpreteren. Want we hebben allerlei berichtjes, signaaltjes waardoor we denken dat... Dat het, het allemaal goed nou, zit? Gewoon, in ieder geval geen, uh, geen nieuw examen-economie, denken we hier. Nee, en, uh, Jeroen, we wachten het met jou af. Dankjewel, Jeroen de Jager. Het NOS Radio 1 Journaal. De glory days van Bruce Springsteen. Lionel Messi is door de Spaanse justitie aangeklaagd voor belastingontduiking. Ook zijn vader van deze Argentijnse voetballer die moet zich bij de fiscale opsporingsdienst melden. Edwin Winkels, correspondent in Spanje. Goedemiddag, Edwin. Goedemiddag. Het gaat niet om een paar euro, hè? Nee, als het om dit soort voetballers gaat, uh, het gaat nog maar om een deel van zijn inkomsten uit de jaren 2007, 2008 en 2009. Uh, dat zijn 13 miljoen euro waarover niet, hij geen inkomstenbelasting zou hebben betaald. En dat komt neer, die belasting, op 4 miljoen euro... die hij uh, dus de Belastingdienst te, uh, te schulden zou zijn. En wordt hij verdacht van opzet? Of uh, is er misschien een, een regeltje dat hij over het hoofd heeft gezien? Is daar iets over gezegd? Nee, dat is uh, volgens de officiële of justitie... want het is een justitieel onderzoek, niet alleen van, uh, van de fiscus. Uh, is er opzet in het spel en voornamelijk van de vader? Dat staat in, het, uh, in de aanklacht dat de vader die strategie in uh, 2005 heeft bedacht. Was Messi was toen nog minderjarig... Uh, die had toen al absoluut geen interesse in, in al dat geld en nu nog steeds niet. Hij voetbalt en, en laat uh, het bedrijf. Hij heeft een bedrijf hier, Leo Messi Management. Dat wordt door zijn vader en zijn oudste broer geleid. En, en die, uh, ja, die doen al die financiële trucjes waarvoor ze nu onderzocht worden. Ja, en heeft Messi daar, daar al op gereageerd, of zijn vader? Ja, Messi zelf uh, via zijn uh, Facebookpagina. Hij heeft gezegd dat, uh, dat, dat hem nu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 Doet ja, terugbetalen neem ik aan, maar kan hij kan ook nog een andere straf krijgen? Nee, dan krijg je in principe boete. Er zou eventueel, dat ligt aan de omvang van de, dat, uh, van, van, van de schuld. Meestal is dit een, uh, is dit een boete, betaal je een dubbele terug. Nou verdient Messi deze jaren ongeveer tussen de 25 en 30 miljoen euro per jaar. Uh, dus zal dat niet, uh, niet veel probleem opleveren. Maar ja, hij krijgt een strafblad en zou dus uh, tot celstraf veroordeeld kunnen worden. Maar in Spanje als je geen strafblad hebt, dan met lage celstraf hoef je niet, absoluut niet, uh, niet de gevangenis in. Nou, en dat zou uh, sowieso zo, denk ik, uh, een, een lastige beslissing zijn, toch? Om Messi ja, nee, al dan niet in de gevangenis te zetten. Nee, dit soort zaken, dit soort grote zaken met grote namen. Nou ja, dit is even om uh, duidelijk te maken van... hé, hey, pas op, uh, jullie hebben wat fout gedaan. Ze hebben het niet over de jaren daarna trouwens. Het gaat echt puur over die jaar En een bepaald deel van zijn inkomsten zijn ook niet al zijn inkomsten. Het is de, de beeldrechten, dus niet zijn scenario van Barcelona... maar het beeldrecht waar hij geen belasting over heeft betaald. En meestal ja, wordt dat afgedaan met uh, een met stevige boete en klaar zijn ze. Ja, want zijn er andere voorbeelden van andere voetballers... Die dit ook wel eens is overkomen, of andere topsporters. Nou, voetballers niet. De, de, de, de, de beroemdste topsporter, of autosporter, is de schoonzoon van de koning, Urdangarin. die was Olympisch handballer. Maar die heeft op eigen houtjes die gewoon heel veel overheidsgeld gaan frauderen. Uh, ook de fiscus heeft hij uh, in de waarde genomen. Die wordt, die is officieel al aangeklaagd, wordt onderzocht en moet voor de rechten verschijnen. De uh, meeste voetballers hier hebben een speciaal ze hebben alle voorkeursbehandelingen in Spanje, buitenlandse voetballers, dat ze maar de helft aan inkomstenbelasting hoeven te betalen dan de gewone mensen. En dat is voor de voetballers dan over die Miljoenen betalen ze in Spanje maar 24% belasting. En daarvoor is het voor hen ook zo interessant om in Spanje te komen voetballen. Snap ik. Goed. Edwin Winkels, dankjewel voor jouw verslag vanuit Spanje. Dan naar Den Haag. Daar is verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, jij wacht op nieuws over de eindexamenuitslagen. Uh, heb je dat inmiddels ook al? Nee, uh, het is wachten. En we begrijpen nu via de Twitter-account van de onderwijsinspectie... En dat is uh, van net na vijven. Uh, helaas is een besluit over examens nu nog niet mogelijk. Informatie volgt zo spoedig mogelijk. En daarachteraan veel sterkte voor alle betrokkenen. Oh, fijn. Ja, inderdaad. Daar moeten we het dan voorlopig even mee doen. Uh, voor ons betekent dat dat we uh, nu nog wachten op staatssecretaris Dekker. De verwachting uh, was dat hij tegen vijven hier zou zijn. Nou, dat is al een half uur geleden. Uh, er is hier een vergadering aan de gang van de Kamer waar hij verwacht wordt. Um, die vergadering is geschorst tot tien over half zes. Mogelijk dat hij daar dus uh, een mededeling gaat doen. Maar gezien uh, de tweet van de onderwijsinspectie... dat is het uh, onderwijsinsp met een p aan het eind, dus zonder spectie. Um, want dat is de enige mogelijkheid overigens om nog uh, informatie uh, te krijgen... van ja, de onderwijsinspectie, want de website ligt plat. Dus onderwijsinsp. En dan zonder actie. Um, daar kun je dus informatie vinden als uh, scholieren uh, informatie zoeken. Ja, en mogelijk dus Sander Dekker, zodra hij zich meldt hier en iets uh, kan vertellen over de uh, examens of die al dan niet over moeten, uh, ja, dan zullen we dat natuurlijk melden. Maar gisteren is al gezegd door de onderwijsinspectie dat de kans dat alle examens over moeten, de kans daarop niet nee, heel jongens. is. Ja. Michiel Breedveld, wij wachten het af en uh, hij staat hier ook aan Insp.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 Een handige online tool om meer te besparen op uw wagenpark. Kijk op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Dit is Radio 1. Eén minuut over half zes. U krijgt het NOS Journaal van Renate Evers. U hoorde het net al van verslaggever Michiel Breedveld. De onderwijsinspectie heeft bekendgemaakt... dat er nog geen besluit ligt over de gestolen examens. En dat er zo snel mogelijk wordt er wel wat bekend. Maar wanneer dat is, is dus niet duidelijk. Griekse vakbonden hebben voor morgen een 24 uur staking afgekondigd... uit protest tegen het uit de lucht halen van de publieke omroep ERT. Met de staking willen ze zich solidair verklaren met de medewerkers van de ERT. Journalisten in Griekenland houden al een 48 uur staking. Vandaag en morgen wordt op geen enkele radio- of televisiezender nieuws uitgezonden. En bij Griekse kranten wordt alleen morgen gestaakt. De Griekse regering trok gisteravond de stekker uit de ERT... omdat die een bron van verspilling zou zijn. Er werken 2800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 Oud-premier Van Acht heeft voor het eerst in ruim 30 jaar in de Tweede Kamer gesproken. Hij mocht namens het burgerinitiatief Sloop de Muur een inleiding geven over de Israëlische barrière op de grens van de westelijke Jordaan-oever. Van Acht vindt dat de internationale gemeenschap de plicht heeft om actie te ondernemen tegen Israël. Volgens hem pleegt het land met de bouw van de muur een vergrijp tegen de conventie van Genève.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 En premier Rutte bezuinigt zelf niet, want hij heeft gelukkig een mooi salaris. Dat zei hij tijdens een persconferentie met 300 kinderen... georganiseerd door het Jeugdjournaal en het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Ik wil niet stoer doen, maar ik verdien ook behoorlijk in het bedrijfsleven. Toch vind ik problemen oplossen supergaaf, antwoordde hij op de vraag wat hij leuk vindt aan zijn vak. En tot zover het nieuws van dit moment. Dan krijgt u het weer, Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht is het bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. In het zuiden en zuidoosten blijft het overigens zo goed als droog. Het is vannacht opvallend zacht. De minimumtemperatuur komt uit op zo'n 15 tot 17 graden. En vooral rond het IJsselmeer en bij zee... moet u rekening houden met nevel of mist. Morgen begint de dag bewolkt en vooral in het binnenland regent het af en toe. In het westen is het dan droog met een enkele opklaring. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt dan de zon door. Dat duurt echter niet zo lang, want in de middag neemt de bewolking alweer toe... En in de tweede helft van de middag en in de avond gaat het weer regenen. Dat geldt overigens vooral voor het binnenland. De temperatuur loopt morgen op naar 17 tot 20 graden. En de zuidwestenwind wakkert in de loop van de dag aan... naar matig tot vrijkrachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hardwindkracht 6 tot 7. En vooral smiddags moet u in het westen rekening houden met zware windstoten. Namorgen blijft het wisselvallig met enkele buien, maar ook zonnige perioden. Tot en met zondag een graad of 19 Daarna is het onzeker. Het kan warm worden, maar ook koeler weer is mogelijk. Daar vond Spits John Sahoka. Nou, die stelt er weinig voor, in totaal 70 kilometer. De meeste vier staan bij Utrecht. Dus dat heeft onder andere te maken met een ongeluk op de A12 bij Woerden... richting Utrecht. Er staat nu nog 12 kilometer vanaf Gouda tot aan Woerden. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer vrijgegeven. Toch als u nog in de regio Den Haag rijdt... kunt u het beste omrijden via Amsterdam. En komt u vanuit Rotterdam, kunt u het beste omrijden via Gorken. Verder nog opvallende files. Er een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Bij Amersfoort Noord 2 kilometer. En daar is één rijstok dicht A A6 Amsterdam richting Lelystad. 8 kilometer bij Lelystad door een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar staat voorknopend te stok 4 kilometer. Maar ook daar zijn inmiddels alle reisstokken weer open. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben: 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl Gewoon meer.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 10 minuten over half zes is het. Na de diefstal van de 15 eindexamens... is er kritiek op de islamitische school Ibn Galdoen Sluiten die school, zo klinkt het vooral sinds gisterenmiddag... bij lokale partijen, ook bij de PVV in de Tweede Kamer. De vraag is, kan dat zomaar? Die vraag stel ik aan hoogleraar onderwijsrecht... aan de Universiteit van Tilburg, Paul Zoontjes. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kan, kan die Ibn Galdoen school uh, worden gesloten... op basis van wat er gebeurd is? Technisch niet. Uh, er kan dan in de subsidie worden stopgezet. En daarmee kan je een school dwingen nou, te sluiten? Daarmee dwing je eigenlijk een school te sluiten, ja. Want ja. kan een school dan nog andere financiering uh, vinden... en doorgaan als, als private school? Uh, zou kunnen. Het uh, probleem is dan ook dat er uh, een beslissing moet worden genomen... of die school nog rechtsgeldige examens af kan nemen. Precies, want dan, dan moeten ze misschien een eigen systeem opbouwen. Ja. Ja, ja. Uh, en, en, en wanneer zou je uh, kunnen beslissen om die, besluiten om die uh, financiering stop te zetten? Want ik neem aan dat je dan wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen als overheid. Ja, ja, ja. dat is uh, strikt in de wet geregeld. Er zijn eigenlijk uh, maar twee situaties waarin dat kan. Uh, als de kwaliteit uh, achterblijft, dat is hier niet aan de orde. Wat hier speelt is bestuurlijk wanbeheer, wanbestuur beter gezegd. En het is de vraag of die bepaling die in de wet staat hierop van toepassing is. Maar als dat zo zou zijn, en ik denk dat dat daar wel redenen voor zijn... dan kan de minister een aanwijzing geven die als hij niet wordt opgevolgd door de school... alsnog tot stopzetting van de bekostiging kan leiden. En een aanwijzing uh, gaat dan in de richting van het, het vervangen van het bestuur... dat dat wanbeheer op zich geweten heeft, neem ik aan. Zo dat zou kunnen. De wet uh, zwijgt over wat die aanwijzing precies zou kunnen zijn. En dat is ter keuze aan, aan de minister in het concrete geval. En dat is toch ook in Amsterdam wel eens gebeurd? Was dat niet staatssecretaris Jaron Dijksma... die uh, destijds met een islamitische school in Amsterdam dat aan de hand had? Uh, die wilde de school sluiten, maar die is uiteindelijk gesloten... Uh, vanwege onvoldoende leerlingenaantal. Uh, ja, want daar was wel zo'n aanwijzing gegeven... Ja. Ja. Nou, nee, nee dat, dat, dat was nog niet aan de orde. Onder was die wet er nog niet. Ah, oké. Okay. En is, ja. dat, is dat misschien op basis van dat geval uh, veranderd? Ja, ik, ik denk dat dat, uh, dat geval mede aanleiding is geweest... om de wet op dat punt aan te scherpen. Ja. Ja. Het, het klinkt overigens niet als iets wat uh, snel te regelen is. Zoals de PVV zegt, nu hup, school dicht. Dat gaat dus niet zo 1, 2, nee. 3. Nee, nee, nee. De, uh, de minister moet eerst de feiten helder hebben. De inspectie doet nu uh, vermoed onderzoek en dat zal in een rapport uitmonden. Dan moet de minister een goede aanwijzing bedenken, formuleren. De school moet de tijd krijgen om zich naar die aanwijzing te gedragen. En uh, daar moet een termijn voor worden gegeven en pas als die termijn verstreken is in een school, heeft niet voldoende aan die aanwijzing beantwoord... dan kunnen er concrete stappen worden ondernomen om de bekostiging stop te zetten. Hm. Maar, maar dat hoeft dus niet, want als een school wil meewerken... dan kan dat zelfs voorkomen dat er uh, stopgezet wordt. Ja, en, en we hadden het net over Amsterdam. Zijn er gevallen bekend uh, van scholen die uiteindelijk gesloten zijn... na het niet opvolgen van een aanwijzing? Nee, maar wel uh, een geval wat dicht in de buurt komt. Een, een basisschool in Helmond, ook een islamitische basisschool... waar sprake was van bestuurlijk wanbeheer. Daar is via de rechter, op aandringen van de minister... is via de rechter die school gesloten. Ja, als we dan even kijken naar het recht van de leerlingen. Um, op die school in Rotterdam moeten de leerlingen... nu de gestolen examens opnieuw maken. Is dat de juiste procedure? Is daar wettelijk iets over geregeld? Ja, dat lijkt me de juiste procedure... Uh, de samenleving mag verwachten dat uh, mensen die een diploma hebben... daar ook uh, uh, in eerlijkheid dat diploma hebben verkregen. De, er is geen andere oplossing op dit punt. Nee, dus dat, uh, um, dat klopt. Dan nog even één hele korte vraag. Want ik lees dat ouders overwegen juridische procedure aan te spannen... Uh, in Nederland, omdat het allemaal wat langer duurt. Ik zat wel te denken, tegen wie moeten ze dat aanspannen dan? En zou dat kans maken? Ja, ik vraag... Ik... Wellicht tegen de school schadevergoeding, uh, omdat er nu allerlei uh, uh, verlengingen van schooltijd uh, plaatsvinden in gezinnen. Uh, maar ik. Ik zou, zo, ik zou verder niet weten welke richting dat zou kunnen. Nee, nee ik ook niet hoor. Ja. Het, was, het was vers nieuws, werd bij het Laks gemeld. Ja, ja. Uh, we ja. kijken wel of we die ouders uh, daarover kunnen spreken. In ieder geval, uh, dank voor uw antwoorden, Paul Zoontjes, Mag hoogleraar ja. onderwijsrecht. Laten we dan gelijk even doorgaan naar Michiel Breedveld in Den Haag. Uh, Michiel, om te horen... Ik durf bijna niet meer te vragen of jij al iets van staatssecretaris Dekker hebt gehoord. Nee, en het ongeduld begint toe te nemen. Niet, onder, niet, uh, niet alleen onder leerlingen die uh, massaal dus de site van de onderwijsinspectie uh, plat weten te krijgen. Uh, zoveel aanloop kan de site dus niet aan. Alleen te volgen via Twitter dus. #onderwijsins Met een p op het eind, zonder inspectie. Um, daar is dus de laatste informatie te krijgen. En maar ook hier in de Kamer uh, begint het ongeduld uh, toe te nemen. De CDA-ROG. Uh, ja, voorzitter, we, horen allerlei, uh, of we lezen allerlei nieuws over uh, dat het besluit over de examens nog een dag uitgesteld zou worden. En uh, volgens mij zijn we hier in de aanwezigheid van en de hoofdinspecteur en de minister van Onderwijs. Ja. Uh, maar, de, ik begrijp uw punt, maar we gaan echt wachten op de staatssecretaris die hier over ongeveer een kwartier is. Uh, dat is mijn laatste informatie. En die gaat daar een mededeling over doen. Ik... Ja, dat, maar voorzitter, staan we dan toe dat ik in ieder geval mijn onvrede uit over deze gang van zaken. Want over een kwartiertje dus uh, verwachten we meer informatie. Uh, en ondertussen nemen de geruchten toe. Nog een dag uitstel, nog een dag onzekerheid. Hopelijk kan de staatssecretaris over dat kwartiertje meer duidelijkheid geven. Michiel Breedveld was dat. Dan uh, gaan wij terug naar Duitsland. Het water in het Duitse stadje Lauenburg, dat vlak bij Hamburg, stijgt niet langer. Toch is de situatie nog wel vrij alarmerend. De oude stad staat onder water. Een paar honderd mensen hebben hun huis verlaten. Bondskanselier Merkel kwam die situatie vanmiddag zelf in de oogschouw nemen. Dat hebben we kunnen horen. Tim de Wit, ze ging na een half uurtje volgens mij, hoorde ik jou zeggen, weer weg. Um, is, is als, als het water nu niet stijgt daar, kan Duitsland dan zo langzamerhand de balans opmaken? Ja, ik denk het wel. Ja, het water zal naar alle waarschijnlijkheid nu alleen nog maar zakken overal, is de verwachting. Nou, natuurlijk voelen ze op heel veel plekken de gevolgen nog wel. Je zegt het net al, ook hier in Lauenburg is het echt nog niet voorbij staan. Nog steeds het water wel uh, behoorlijk hoog in de binnenstad zelfs, maar zeker uh, in de rest van Duitsland, uh, die met het hoge water te maken hebben gehad, uh, die plekken daar, nou ja, kunnen ze vooral beginnen met de schoonmaakwerkzaamheden en kunnen de vele geëvacueerden weer langzaam terug naar hun huis. En ja, nieuwe overstromingen, dat lijkt me wel erg onwaarschijnlijk. Ja, en over de balans opmaken. Morgen ontvangt Angela Merkel uh, Allereerste presidenten van alle deelstaten... om uh, te praten over de schade. Hoeveel miljarden gaat dit Duitsland kosten? En wie gaat ervoor opdraaien natuurlijk? En er zal ook gesproken worden hoe Duitsland in de toekomst... het hoge water te lijf moet gaan. Want wat voor lessen moet je nou trekken uit dit soort grote overstromingen? Ja, terwijl die lessen volgens mij een jaar of tien, elf geleden... ook al uh, werden getrokken. Uh, toen stond Duitsland ook behoorlijk onder water... Uh, wat is er sindsdien gebeurd? Nou ja, veel te weinig uh, moeten we natuurlijk wel concluderen. Uh, en gek genoeg waren er wel heel veel plannen toen in 2002. Er was ook geld beschikbaar, maar... Ja, heel veel plannen zijn nooit echt in daden omgezet. Er stonden 351 projecten op stapel toen voor nieuwe dijken, maar er zijn er van maar 80 van gerealiseerd. En dat komt mede omdat, doordat Duitse burgers heel veel mogelijkheden hebben om te procederen tegen dit soort dingen. Ook hier in Lauenburg bijvoorbeeld. Je hebt een heel oud, mooi stadcentrum, honderden jaren oud al. En heel veel aarseigenaren wilden gewoon geen lelijke dijk, zeg maar letterlijk in hun achtertuin. En via heel veel ingewikkelde gerechtelijke procedures kan je zoiets dus tegenhouden. Dat is hier ook... Gelukt. En ja, het vervelende gevolg is dat het centrum hier dus weer is ondergelopen. Nu hebben we in Nederland naast dijken natuurlijk ook uiterwaarden. Plekken die vol kunnen lopen als de rivier een overschot aan water heeft. Kennen ze dat in Duitsland? Uh, ja, deels. Ja, het gebeurt hier wel, maar op hele kleine schaal. En er wordt bijvoorbeeld wel al jaren door door uh, grote natuurorganisaties uh, in Duitsland. Die wijzen ook altijd naar Nederland, hè, uh, waar dat al gebeurt. En die zeiden het zelfs al na de overstroming van 2002 van maak nou ruimte voor die rivier. Nou, we spraken vandaag met Manfred Braas. Uh, hij is van een Duitse natuurorganisatie Bund En uh, hij legt uit hoe hij erover denkt. Wie man meer Flutraum, meer Raum für den Fluss schaffen kann. Diese Vorschläge liegen auf dem Tisch. Het zijn ongeveer 35.000 hectare, die man aan der Elbe en den Nebenflüssen entwickeln könnte. Van diesen Maßnahmen, die man 2002 vorgeschlagen hat, sind aber nur sehr, sehr wenige umgesetzt worden. Ja, hij zegt, we hebben hele concrete plannen ingediend voor 35.000 hectare land, dat gebruikt kan worden voor Uitenwaren. Die hebben we al ingediend in 2002. En daarmee moeten de dijken een stuk naar achteren worden geplaatst... zodat de rivier bij gigantische waterstanden, zoals nu het geval is... heel makkelijk uh, kunnen uitdijen. Maar nou, er is genoeg ruimte voor in Duitsland, zegt hij. En het is ook een hele natuurvriendelijke oplossing. O, Tim de Wit, dank voor jouw uh, verslag vanuit Lauenburg. Dan de verkeersinformatie John Sehoka. Met nog een paar opvallende files. Onder meer op de A1 richting Amsterdam. Door een ongeluk bij Amersfoort Noord. Er staat 3 kilometer. Er is één rijstok dicht. Ook nog veel vertraging op de A12 richting Utrecht. Komende vanuit Den Haag. Tussen Gouden Nieuwe brug. 8 kilometer. Ook daar zijn de rijstoken zijn daar inmiddels weer vrijgegeven. Op de andere rij, richting daar staat 6 kilometer van Knoop het Oude Rijn. En op de A35 Almelo richting Enschede staat een auto op één brand. Bij Knoop het Azenlo er staat inmiddels 3 kilometer file. De is 1 rijst ook afgesloten. Dan gaan we naar uh, Jeroen de Jager. Die is in Pijnakker op een school. Jeroen, ik begrijp dat jij nieuws hebt. Ja, uh, Lodewijk Dijkgraaf die is uh, examen... Uh... Uh, ik vergeet het secretaris. secretaris. Ik vergeet steeds dat woord. U kunt inloggen hier op een site. En dat ja. is de site? Welke? Dat is het examenblad. En dan krijgen wij de locatiedirecteur en de, uh, alle examensecretarissen in het land. Die krijgen gelijktijdig de mededeling binnen. En welke mededeling heeft u binnen? Uh, de mededeling die binnengekomen is dat de N-termen voor het HAVO en het VWO uh, morgen op donderdag 13 juni om 8 uur bekend worden gemaakt. En tegelijkertijd wordt de N-term voor Economie voor de MAVO uh, bekend gemaakt. Dus dat betekent dat we morgenochtend om 8 uur de officiële uitslagen van MAVO, HAVO en VWO kunnen bepalen. En die N-termen, dat is die N-norm waarmee je uiteindelijk het definitieve Uit de... cijfer kunt ja, bepalen? op basis van die N-term kunnen wij de, de cijfers officieel vaststellen. Dus morgen om 8 uur Gaan we... kunt u de cijfers bepalen voor economie. Wordt hier nog iets gezegd over... Uh, eventueel uitstel van uh, andere dingen? Nee, er wordt geen enkel uh, uitstel aangegeven. En het tweede tijdvak gaat exact door. Dus het uh, droogste wat gemaakt is... Het tweede ver... tijdvak is, zijn de herexamen? De herexamen zeker. Dat gaat gewoon op maandag en dinsdag voor de MAVO gewoon door... in de middag. En voor haar van VWO op dinsdag in de middag en woensdag in de middag. Oké, okay, dit, uh, Lucelle is volgens mij een beetje de mededeling... die iedereen ook wel verwacht had. Dat morgen die... En term, die enorm norm bekend zou worden. En dat uh, dus iedereen morgen, dus de VMBO, HAVO en uh, VWO, weten waar ze aan toe zijn. Goed, dankjewel voor dit laatste nieuws. Uh, en straks daarover ongetwijfeld de staatssecretaris. Dankjewel, Jeroen de Jager. Het NOS Radio 1-journaal. Politieke zaken. Vieze spelletjes van partijdige uh, VVD-kamervoorzitter. Uh, die dan ook eigenlijk een PVV hatig als die dit doet. Ja, een boze. Dan is die wat mij betreft niet handhaafbaar. Boze Geert Wilders. De politieke actualiteit bespreek ik met Ferry Mingelen. Uh, Ferry, goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. Wilders is verbolgen. De voorzitter van de Eerste Kamer heeft hem namelijk niet... in de commissie in- en uitgeleide opgenomen. De commissie die de koning, koning moet ik zeggen... Uh, de Nieuwe Kerk, heeft in- en uitgeleid. Uh, en hij krijgt daar inmiddels steun in, hè, Wilders... van de rest van de Kamer? Ja, volstrekt terecht... Uh, als, het, als het waar is wat er is gebeurd, dat uh, de uh, voorzitter van de Eerste Kamer... die het allemaal mocht regelen, het zo heeft geritseld en geregeld... dat Wilders niet uh, bij die commissie uh, uh, uh, mocht uh, meelopen... Ja, dan, dan is dat principieel echt, vind ik, een, uh, een buitengewoon... Uh, hoe zou ik dat zeggen? Ja, een zwaar punt. Kijk, de man is volksvertegenwoordiger. Je kan natuurlijk zeggen, je hebt even de neiging om te denken... hij had altijd zo'n grote mond tegen koningin Beatrix... Uh, dan hoeft hij ook niet op een erepercentrum op haar afscheidsfeestje. Maar hij is volksvertegenwoordiger. Hij is door ons gekozen. En het is niet aan een voorzitter om te bepalen... dat hij dan niet uh, uh, geschikt zou zijn om in die commissie uh, van in- en uitgeleide uh, op te treden. Dus als het waar is dan, is, dan vind ik dat in dit geval Wilders volstrekt gelijk heeft. Ja, De graaf heeft daar dingen over gezegd heen de Volkskrant... dat het in zijn achterhoofd wel meespeelde. Ja. Vandaag uh, houdt hij zich verder koest. Nou ja, weet je, om te beginnen dat het in zijn achterhoofd meespeelde, dat heeft... Mensen die met het Hof te maken krijgen, die hebben soms ineens zo de geur van Hermelijn om zich. En dan beginnen ze zich als lakeien te gedragen. En dan denken ze, oh, misschien is het wel een naar gezicht als de koningin of de koning. of de mensen dan zien dat Wilders er in de buurt is. Je kan eerder omgekeerd denken. Het was een bewijs van kracht geweest. Wilders wilde de eet afleggen op de nieuwe koning. Wilders wilde hem zelfs eh, bij de in- en uitgeleide die, die eh, naast hem lopen. Ja, want hij wilde wat, wel hè, in die commissie. Natuurlijk. Dat, nou ja, wat, wat mooier bewijs is er. dat Wilders ook deze koning erkent en herkent et cetera. Maar dan heb je zo'n man en die begint dan benauwd uh, te denken... van ja, misschien valt het toch een beetje tegen. Of vinden mensen dat gek? En die gaat dan zijn boekje uh, ver te buiten. Ja, want uh, hoe, hoe belangrijk is die commissie? Nou ja... Beetje. Nou, de, formeel, de koning en de koningin waren de gast van de Verenigde Vergadering. Nou, hij kan er moeilijk uh, in zijn eentje binnenlopen, dus dan moet je de gastvrouw of de gastheer, dat waren dan, uh, dit was dat, een groepje. Dat heb je ook op Prinsjesdag in, in de ridderzaal, dat noemen ze wel eens uh, de, de, de, de commissie van de ijsbrekers. En er moeten een paar mensen meelopen om dan de koning uh, uh, netjes naar zijn plaats uh, te brengen. Ja, hoe belangrijk voor die mensen zelf die dat deden, was het natuurlijk een topdag van hun leven. Nou, misschien voor Wilders ook wel. En kan ik kan me voorstellen dat hij ontzettend gepikt zou zijn... als, als hem dat uh, ontnomen is. Ja, om nou weer met van, dan die grote woorden te gaan roepen. Laat, dat, laat dat de, de graaf maar... weg moet, want wat denk je? Ja. Kan, kan dit uh, zijn nou ja. baan kosten, de graaf? Kijk, daar was al discussie over De Graaf... omdat hij natuurlijk met, bij de formatie ook niet heel erg eh, slim heeft gehandeld. Hij heeft veel te snel tegen, tegen de, de, de formateur van het nieuwe kabinet gezegd... Dat het, dat het feit dat er geen meerderheid in de Eerste Kamer is... voor het eh, VVD-PVDA-kabinet, dat dat geen probleem zou zijn. Nou, je weet inmiddels hoe, hoe groot dat probleem is... dus dat was al niet echt slim. Als dit nou ook nog zo is... kijk. Er is geen, geen, uh, geen procedure om de man af te zetten, maar... Uh, de eer aan uh, zichzelf zou een mogelijkheid ja, zijn. Een voorzitter moet boven de partijpolitiek verheven zijn. En alle uh, leden van de Kamer moeten zich door hem vertegenwoordigd weten. En ik kan me voorstellen uh, dat de PVV-leden zich door hem niet vertegenwoordigd voelen. Dat vind ik wel een probleem. Ferry, dankjewel. Ferry okay. Jo. Het NOS Radio 1 Media Mediaoverzicht. Van Ferry naar Freddy. Freddy van Tijn. Oud-premier Van Acht hoorde u net al in deze uitzending... maar heeft zich vandaag ook uitgelaten over de kernwapens die in Nederland liggen. Oud-premier Lubbers zei van de week voor het eerst hardop... dat er 22 liggen op de luchtmachtbasis Volkel. En oud-premier Van Acht zei... Nou, kijk, kijk uh, volgens het boekje, denk ik, zit Ruud Lubbers niet helemaal goed. Want het is formeel nog een staatsgeheim. Maar...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 Dat zijn van acht. Vandaag reageerde bij RTV Drenthe het Tweede Kamerlid Agnes Wolbert... op het pleidooi van de Molukse gemeenschap. Die wil via een e-mailbombardement bij de Tweede Kamerleden... aandringen op een parlementaire enquête... naar de afloop van de treinkaping bij De Punt in 1977. Er ligt nu dat autopsierapport, wat begrijpelijk vertaald is, zeg maar... Uh, er zijn hier in de Kamer nu uh, vragen uh, gesteld uh, aan, de minister, aan de minister van Defensie. Van wilt u reageren op dat rapport? Uh, nou, dat is ontzettend belangrijk, want daarvan wachten we natuurlijk de reactie van de minister van Defensie af. Maar laten we één ding uh, helder zijn. De rechtelijke executie mag niet. Ja, want uit het autopsie, autopsie, auto, autopsierapport blijkt dat de mensen gedood zijn met schoten door het hoofd, de vier kapers. Gisteren was het precies 36 jaar geleden dat de treinkaping werd beëindigd. Mariniers zouden de kapers standrechtelijk hebben geëxecuteerd. Het bestuur van de amateurclub Alphense Boys... zal beroep aantekenen tegen de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB. Die besloot vorige week om het eerste elftal terug te zetten naar de eerste klasse. Het besluit om tegen de uitspraak in beroep te gaan... is genomen na bestudering van de zogenoemde gemotiveerde uitspraak. Dat schrijft Alphense Boys op de eigen website. Het besluit van de KNVB is een reactie op een vechtpartij kort na een wedstrijd in de hoofdklasse op 2 juni tegen Haaglandia. Alves Boys had al vijf spelers gerailleerd die bij de vechtpartij betrokken waren. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van 6 uur. Dat gaat uiteraard ook over die eindexamens onze verslaggever hoorde. Morgenochtend 8 uur, dan komen de uitslagen. VMBO Economie, HAVO, VWO. We gaan er uiteraard komend half uur op door in het Radio 1 Journaal. Het is een achtbaan van gevoelens. Ik weet niet of ik nieuwe examens nieuw moet maken. Dat de inspectie die ongeldig heeft verklaard. Maar je vindt het prettig, waarom? Omdat je toets slecht hebt gemaakt. U mocht niet te dicht bij de koning komen blijkbaar op die feestelijke dag. Ik bedoel je te zeggen dat dit bericht niet naar buiten had mogen komen?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 Ik ben Ton Tuinier, belastingadviseur bij Mazaar. Waar we beschikken over een prima linker- en rechter zijn helft. Mazaar, accountants en belastingadviseurs die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazaar, verandert kennis in kansen. Kijk op mazar.nl. Een receptioniste voor 30 cent per dag? Kijk snel op irreceptionist.nl. E Geachte heer Kramer van installatiebedrijf Kramer. Graag zouden we even bij u solliciteren.